9 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Opnieuw heeft in Syrië een massaslachting plaatsgevonden, zegt de oppositie. In de Syrische provincie Hama zouden in twee dorpjes bijna 80 mensen zijn vermoord. Volgens de opstandelingen zijn onder de doden veel vrouwen en kinderen. De dorpen zouden door het leger zijn beschoten... en daarna zijn aangevallen door pro-regeringsmilities. Bloedbad komt nog geen twee weken na de massamoord in Hula... Waar meer dan 100 mensen werden gedood. Van die slachting zegt president Assad dat hij er niet voor verantwoordelijk is. Kroongetuige Peter Laes is vrijgelaten. Dat is begin deze maand gebeurd, bevestigen bronnen aan de NOS. Het is niet bekend of Laes in binnen- of buitenland verblijft. Laes is vrijgelaten omdat hij twee derde van de acht jaar cel heeft uitgezeten die tegen hem is geëist in het liquidatieproces. Laes legde als kroongetuige belastende verklaringen af tegen de verdachten in de rechtszaak. In ruil daarvoor kreeg hij een relatief lage strafeis te horen voor betrokkenheid bij de moord op Kees Houtman in 2005. Eind vorige maand heeft het Openbaar Ministerie vooral op basis van de verklaringen van Laes zware celstraffen in het liquidatieproces tegen zes verdachten werd levenslang geëist.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 Volgens Deloitte hebben ziekenhuizen geanticipeerd op een onzeker 2012. Ook komen ze vaker voor leningen terecht bij banken. Die zijn streng in hun voorwaarden en dat houdt de ziekenhuizen beter in het gareel, zegt Deloitte. In de Amerikaanse staat Oregon is een grote betonnen aanlegstijger uit Japan aangespoeld. 20 meter lange gevaarte was vorig jaar losgeslagen bij de tsunami in het land... en dreef zo'n 8000 kilometer naar de Amerikaanse westkust. Uit een plaatsnaambordje op de steiger kon worden herleid... dat die uit de haven van Misawa afkomstig is. Een stad aan de noordoostkust van Japan. Bij de tsunami spoelden daar vier van deze steigers op pontons weg. Het weer vandaag bewolkt, met af en toe zon... maar ook kans op een beetje regen. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond trekt vanuit het zuiden een regengebied over het land. Morgenochtend droog. In de middag ontstaan dan opnieuw buien... met kans op onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind. En het wordt morgen weer iets koeler dan vandaag. A.M.B. Verkeersinformatie. Op dit moment in totaal nog 28 files. Door aanrijding is er onder andere vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen het knooppunt Muidenberg en het knooppunt Diemen 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dan de ring A10 Watergraafsmeer richting Koenplein... tussen het knooppunt Amstel en Geuzeveld 8. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en 7 naar 5. A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Echtot en 7, sorry, 12 kilometer moet dat zijn. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Harningsveld Giesendam 7 kilometer. Dat komt door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. En dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen het Ketelplein en de Spaanse polder 3 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Jezelf begrijpen is behoorlijk lastig. Dus de rest van de wereld begrijpen al helemaal.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 Sport, ballet, acrobaten en klassieke muziek. Bij Festival Klassiek begint je zomer zonnig op het water van de Hofvijver. Kom dus naar Den Haag van 12 tot en met 17 juli. Voor meer informatie kijk op www.festivalklassiek.nl Festival Klassiek is onderdeel van de Hague Festivals. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Spanje staat onder grote druk om openheid van zaken te geven en steun te vragen. Het land en de banken verkeren in financieel zwaar weer. Premier Rutte bezoekt vandaag de Spaanse premier Rajoy. Onze correspondent blikt vooruit. We gaan eerst naar opnieuw een bloedbad in Syrië. Juist nu de vrienden van Syrië in Istanbul praten over de strategie voor Syrië... is er waarschijnlijk weer zo'n moordpartij aangericht. Dit keer in twee dorpen in het midden van het land. Het zijn de bekende beelden. Lichamen van kinderen en volwassenen, afgedekt door dekens... naast elkaar neergelegd op de kale vloer in een aantal verschillende huizen. Veel zijn doodgestoken, anderen verkoold. De beelden zijn gemaakt met een amateurcamera. De film vertelt waar en wanneer het gebeurd is. Dit zou dorp Qabir zijn in district Hama in centraal Syrië. Activisten spreken over minstens 23 doden, misschien veel meer. Een lokale groepering heeft het over zeker 78, waaronder veel vrouwen en kinderen. De exacte omstandigheden waaronder het geweld gepleegd is... zijn zoals vaker niet bekend. Net als na het bloedbad van Hula, een kleine twee weken geleden wijze ooggetuigen nu ook naar pro-regeringsmilities als daders van het bloedbad. Volgens activist Moussab al-Hamadi uit Hama is de regering aan het verliezen... en zoekt er daarom steeds meer de steun bij de Shabiba, jeugdige strijders die bendes vormen. Het regime, omdat zijn leger is gedeterminerend, is steeds meer afhankelijk van Shabiha-gangs om mensen te intimideren en de druk op zijn leger te verlagen, die overal slagen verliezen, vooral in de hoofdstad Damascus. Ze intimideren mensen om zo de druk van het regeringsleger af te halen, want dat verliest de strijd steeds vaker, zegt de man, vooral in Damascus. De regering zelf spreekt daarentegen over gewapende oppositiegroepen... die op deze manier buitenlandse militaire interventie hopen af te dwingen. Om te praten over gezamenlijke hulp aan de oppositie... kwamen gisteren de vrienden van Syrië bijeen in Istanbul. De vertegenwoordigers van 15 landen en de EU... hebben afgesproken een coördinatiegroep te beginnen hiervoor... Amerikaanse minister Clinton zei dat nieuwe sancties tegen Syrië in de maak zijn. Work is continuing on sanctions. In fact, the Friends of the Syrian People Sanctions Implementation Group is meeting in Washington today and coordinating on new sanctions measures and closing loopholes on the existing regime. Clinton wil er alles aan doen om de druk op Assad te vergroten. We will look for additional measures that we can take. Clinton hoopt met de maatregelen het lot van de Syriërs te verbeteren. Ondertussen gaat het geweld in Syrië onverminderd door. Getuigen van het bloedbad in de provincie Hama uh, vertellen dat... gesuggereerd wordt dat de bendes die hierachter zouden zitten... aangestuurd worden door de Syrische regering. Correspondent Sanne van Hoorn daarover. Dat was uh, hetzelfde beeld in, in Hula, toen daar meer dan 100 mensen de dood vonden. En toen uh, was de grote vraag waar we eigenlijk naar achterbleven... worden die groepen inderdaad aangestuurd? Kijk, uh, ja, er zijn groepen die onder uh, een van de inlichtingendiensten vallen... maar er zijn ook, en dat zie je ook in andere Arabische landen... groepen die bijvoorbeeld... Door Zakenmannen worden aangestuurd. Het is ook helemaal niet ondenkbaar in dit soort gevallen dat er groepen zijn die door de oppositie worden aangestuurd. Het is onmogelijk om dat op dit moment te zeggen. Ja, toch doet de vraag wie er achter dit geweld zit er wel degelijk toe. Voor, voor de mensen die vandaag om het leven zijn gekomen... is natuurlijk een hele triviale vraag wie uh, ze precies heeft aangestuurd. Maar voor de buitenwereld is dat heel essentieel. Want Nahula heeft bijvoorbeeld uh, de Syrische regering gezegd... wat ze vandaag ook weer zeggen. Dit zijn terroristen die hierachter zitten. Wij hebben hier geen weet van. Wij hebben hier niet de hand in. Nou, en volgens Sander is het nog niet duidelijk of de VN-waarnemers... die op dit moment in Syrië zijn... al bij de plaats van het misdrijf zijn wezen kijken. Ik weet dat ze uh, het, het s'nachts gewoon te gevaarlijk vinden... Vinden. Hun mandaat zegt dat ze geen wapens mogen dragen. Dus ze gaan compleet ongewapend met alleen een helm en een kogelvrij vest. Gaan ze op weg. Dat doen ze gewoon niet s'nachts. Um, ik ging maandag, uh, vertrok ik uit Syrië, moest ik vertrekken. En uh, toen waren er 291 waarnemers. Die zitten echt niet allemaal in Damascus, Die zitten ook in de verschillende steden en dus ook in Hama. Nou, als je ervan uitgaat dat ze uh, daar vanmorgen vroeg bij het eerste licht zijn uh, vertrokken... dan zouden ze op dit moment in die twee kleine dorpjes kunnen zijn om te kijken wat daar de situatie is... en dan hopelijk wat de intelligentie uh, dit op zich geweten heeft. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Excuus voor de hapering op het laatst. Meer over dat bloedbad in Syrië in Hama. Bij Hama vindt u op onze website nos.nl. Tien minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In België is de leider van Sharia for Belgium opgepakt. Sharia for Belgium is een militante moslim-jongere groep... die de afgelopen tijd geregeld in het nieuws komt. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Uh, Joris, waarom is deze leider van Sharia for Belgium nu opgepakt? Het verspreiden van extremistische en racistische taal wordt hem, uh, wordt hem toegeschreven. Uh, dat is naar aanleiding van rellen hier vorige week in Brussel, in de wijk Molenbeek. Uh, daar werd een, een jonge vrouw met een boerkouw werd uh, gefouilleerd, wilde haar identiteitskaart niet laten zien. Nou, daar ontstonden rellen door en later bleek dat die rellen vooral werden uh, veroorzaakt... Door Sharia voor Belgium. Die hadden opgeroepen per sms aan jongeren om te, om te komen demonstreren bij het gemeentehuis. Nou, dat liep uit de hand. Uh, vervolgens uh, is dan nu dus, uh, heeft hij heeft fout. Want zo heet de woordvoerder. Uh, heeft persconferentie gegeven, gegeven. Heeft gezegd dat hij het een schande vond. Zoals uh, mensen worden behandeld met een boerka, Het boerka-verbod moet afgeschaft worden. En eigenlijk moet ook maar de hele westerse maatschappij worden afgeschaft. Van dat soort, van dat soort taal. Hij wil zo snel mogelijk. Zoals de naam van zijn organisatie zegt. De sharia invoeren in, uh, in België. Nou ja, daar is hij heel ver in gegaan in die teksten. En dat is nu genoeg geweest volgens het parket. En heeft hem vanmorgen van zijn bed gelicht. Mm, maar goed, hij heeft die teksten dus al eerder geuit. Het heeft politie en justitie even gekost om daar uh, bewijs voor te vinden? Waarom heeft het zo even geduurd? Ja, het is moeilijk om hem precies te verbieden. Want er is natuurlijk een vrijheid van meningsuiting. Uh, er, uh, er wordt heel hard gewerkt op dit moment in België om Sharia for Belgium uh, te verbieden. Ook Nederland is daarmee bezig, Sharia for Holland. Maar het is wel moeilijk, want Sharia for Belgium bestaat officieel niet. Het is geen vereniging uh, en, en dus kun je hem eigenlijk ook niet, niet verbieden. Het is een hele losse club van, van jongeren die, bel, die bij elkaar hangen. Uh, en daarnaast ook een probleem. Deze fout uh, Belkacem, is al is al veroordeeld, al een paar keer zelfs... voor het verspreiden uh, van uh, racistische, extremistische commentaren. Maar er is in België een cellentekort. Dat is een probleem. Deze jongen moet twee jaar de cellen, dat heeft de rechter tot twee keer toe gezegd. Maar hij loopt vrij rond, want straffen onder de drie jaar daarvoor... is geen plaats in Belgische cellen. Nou ja, hij is nu opgepakt, weer met dezelfde beschuldigingen... zodat hij in ieder geval vastzit in voorarrest... Uh, zodat nou, ook aan het publiek duidelijk... Uh, gemaakt wordt door de door Belgische justitie. Nou. Dat ze dit niet tolereren. Uh, ja, Joris, uh, Geert Wilders werd bedreigd natuurlijk uh, door uh, leden van Sharia voor Holland. In België zijn ook politici bedreigd door Sharia voor Belgium. Wordt de, de Belgische staat nu toch echt te gevaarlijk? Ja, er is lang gedacht, dit is een clubje van uh, jongeren die zo uh, luidruchtig zijn dat ze absoluut niet gevaarlijk zijn. Er werd hier gezegd van, als je een terroristische aanslag wil plegen, uh, dan doe je dat niet met de fanfare voorop. Dus kortom, de echte gevaarlijke jongens, dat zijn de stille. En deze jongens zijn juist heel provocerend, heel vaak in de media. Uh, maar goed, de, de analyse van de inlichtingendiensten was dat ze toch wel steeds meer mensen aantrekken daaromheen. Um, en dat is toch uiteindelijk, de beoordeling is toch uiteindelijk geworden dat ze daardoor gevaarlijk zijn. En ze kregen, ze kregen ook steeds meer aandacht. En dat werd heel duidelijk vorige week in Molenbeek, toen ze opriepen tot geweld en daar meteen gevolgen aan werd gegeven. Joris van Poppel vanuit Brussel midden van het eurogevoel vindt Herman van Rompuy in zijn hele volle agenda ook nog tijd voor de jeugd. In Brussel kreeg de EU-president namelijk bezoek van een grote groep Nederlandse scholieren. Van Rompuy vindt het belangrijk om de jongeren uit een land waar euroskepsis toeneemt, zo zei hij, enthousiast te maken voor het project Europa. geen Zeeland nee. nee, dat zou ik ook niet doen hoor. Nee, in de, in de corridor. Dus we kunnen doorlopen naar de bezoekersingang van uh, Spaak. Of rechtsom. Zo meteen uh, dus een ontmoeting met uh, Herman van Rompuy, de hoogste baas van Europa. Zijn jullie daar een beetje nerveus over? Wikipedia, een beetje doorgelezen. Ja. En, uh, Wie is Herman van Rompuy? Ah, ja. De leider van het par uh, Europese ja. parlement. Maar je moet hem niet... Uh, de president doen. Ja, je moet hem dus niet, niet verwarren met de president, want dat is hij <laughs> niet. <laughs> maar van het Europese parlement zeg je? <laughs> ja, toch? Heel zeker? Ja. Nee, denk ja, ik. Jawel. <laughs> <laughs> Welke <laughs> ja, Wikipedia <laughs> hebben jullie geraadpleegd? Uh, de Nederlandse. Nederland. Misschien dat iemand anders het weet. Wie is Herman van Rompuy? Wat hij zei. De voorzitter van het Europese parlement. Een van de begeleidende docenten. Wie is eigenlijk Herman van Rompuy? Dat is de voorzitter van de Europese raad, voor zover ik weet. Ik had net wat gesprekken met leerlingen, die, het, die houden het op voorzitter van de commissie, president van het parlement. Ze zijn er nog niet helemaal uit. Nee, dat kan, dat kan. Maar dat heb je vaker met leerlingen. Ja. Visitepasjes worden met stickers aangebracht. Jaap Hoeksma. Het is ooit allemaal begonnen volgens mij met een spel dat u heeft ontwikkeld. Ja. Hè? Een spel met ja. hoe word ik Herman Van Rompuy. Hoe word ik president van de Europese Unie? Ja, twee jaar geleden zijn we bij Van Rompuy op bezoek geweest. Een van de leerlingen vroeg toen hoe is het nou om in het echt president van Europa te zijn. En toen zei Van Rompuy ja, dat weet ik nog niet, want ik zit pas twee weken in functie. Ik kom over twee jaar terug en hij heeft woord gehouden. Dus wij staan er weer. En wat gaan jullie nou bespreken vandaag met Van Rompuy? Hoe we de euro kunnen redden. Hoe uh, moet dat in zijn werk gaan? Ik heb geen idee dat het voor het eerst dat ik dat hoor van. <laughs> ik ook. Europa is jullie toekomst, zegt Jaap Hoeksma, de initiatiefnemer ja. van deze hele trip. Voelen jullie dat ook echt zo? Kom, jongens, nou. Nee. Je moet gewoon lopen, te lopen. Geen... En jij? Geen idee. Meneer Van Rompuy komt nu aanlopen. Iedereen zit al lang op u te wachten. Nerveus te zijn, hè? Ja. En, meneer, Hoe is het nu om president van Europa te zijn? Ik moet u wel zeggen dat ik nooit had verwacht dat het parcours zo hobbelig zou zijn als het is geweest. En het is nog niet voorbij. U noemde het parcours hobbelig. Dat lijkt me nog een eufemisme. Ja, maar uh, wij hebben dat niet gedaan telkens met. Met rustige vastheid, zoals ik dat dikwijls zei in België. Maar rustige vastheid, nu is haast geboden. Hè? U zegt het deze dagen zelf ook. Het is nu of nooit, er is geen weg meer terug. Krijgt u bijvoorbeeld een land als Nederland mee? Natuurlijk. Wij, wij weten dat de Nederlandse publieke opinie daarover verdeeld is. Ook zoals andere publieke opinies. Maar er is geen enkele keuze. Er moet meer Europa komen, willen wij deze crisis onder bedwang halen. Okay. Dat Wat zenuwachtig uh, giebel, waarom is dat? Oh, wat foto's uh, op de iPhones. Ja, je staat erop met verrompen, inderdaad. Ja, leuk hè? Trots? Ja, ik ben echt heel blij. Super trots. Heel bedankt voor President van Europa. Ja. Moet je toch altijd trots op zijn? Nee, ik kan naar Griekland. Dat was het. En Griekland die had schulden en toen... Uh, had iedereen Ik vroeg jou vanochtend, toen we naar binnen gingen, uh, weet je nog... wie uh, ja, is nou klik. eigenlijk helemaal van Rompuy? Weet je het nu? Ja, dat was die, oude, die, die oudere man. Die oudere man, zei de leerling heel netjes. Je hoort een bijdrage uit Brussel van correspondent Tijn Sade. Problemen in Spanje stapelen zich op en opnieuw is de bank Bankia daarbij betrokken. Hoort u straks meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB Tamara Bruggeman. Goedemorgen, hallo. Het is uh, nog steeds hallo. druk door een aantal vertragingen. Of Sorry, er zijn nog steeds vertragingen door een aantal aanrijdingen. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en het knooppunt Diemen, 11 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En je kunt merken dat de mensen gaan omrijden... want daardoor is het nu ook vol op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almerehaven en het knooppunt Muidenberg, 7 kilometer... De A10, Ring Amsterdam, Watergaasmeer richting Koenplein... tussen het Amstel Business Park en Geuzeveld, 10 kilometer. A12, Oberhuizen, sorry, Duitse grens is dat, richting Arnhem. Uh, tussen de afrit Beek en 7 naar 5. En op de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen het knooppunt Ketelplein en Spaanse Polder, 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en het verkeer richting Den Haag en Utrecht... kan beter rijden via Zirikzee over de A4, A15 en de A16. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, tien minuten voor half tien. We gaan nog eventjes naar uh, de Alp. d'Uzès. is sinds vanochtend in volle gang. Duizenden Nederlanders uh, fietsen de Franse berg op... om geld op te halen voor onderzoek naar uh, kankerbestrijding. Langs de kant staat iemand die eigenlijk doelgraag had willen meedoen... maar van zijn vrouw absoluut niet mocht. Oud-premier Dries van Acht. Meneer van Acht, goedemorgen. Goedemorgen. En u luistert natuurlijk altijd naar uw vrouw, hè? Ja, dat is wel het verstandigste. Dat is al eerder gebleken. Maar ik vond het dit keer wel heel moeilijk om gehoorzaam te zijn. Ja, want u, u kunt eigenlijk niet meedoen vanwege de uh, derde heupoperatie. Een derde heupoperatie die pas onlangs heeft plaatsgevonden. En toen zeiden de dokters, is het nou wel verstandig om die net gerepareerde heup opnieuw binnen enkele weken onder zo'n zware pressie te zetten als nodig zou zijn om bij de Alp West boven te komen. Hoe lastig, meneer Van Acht, is het vanochtend om de verleiding te weerstaan? Uh, ja, het is, een, het is een bijna onmogelijke opgave. Maar goed, zolang iedereen een fiets van mij vandaan houdt... kan ik niet anders dan bergop lopen. Ze moet u vasthouden. Ja, bijna wel. Ja. Want hoe zwaar is het, meneer Van Acht, om die berg op te gaan? Nou, ik heb het gedaan. En ik weet dat het zwaar is. Ik was toen zelf uh, de laatste keer 73. Maar het, het is te doen... Met enige training. Maar er zijn hier mensen. De meesten die vandaag rijden. Hebben, de, hebben het plan. Het edele voornemen. Om dat wel mogelijk zes maal te doen. achtereen op één dag. En zeker enkele malen. Meer dan één. Dat is een mooie overwinning op jezelf. Natuurlijk als je dat lukt. Maar hoe belangrijk is het dat die mensen het doen vandaag? Nou het is enorm belangrijk. Eh, omdat het juist glans en fleur geeft aan dit evenement. Het zo beroemd maakt tot ver over de Nederlandse grenzen inmiddels. En daardoor is het zo'n enorm succes in twee opzichten. Zowel voor het gevoel, de voldoening die het de mensen geeft die deelnemen... en hun allernaasten die hun begeleiden. En ook voor de opbrengst. Natuurlijk, er zijn hier 8000 of daaromtrent deelnemers... en die moesten, hebben allemaal 2500 euro ingebracht In principe, tenminste. Eh, om te mogen deelnemen. Dus dat, dat komt weer een geweldig bedrag uit. 30, euro, 30 eh, miljoen euro is het streefgetal. F, eh, om aan te, aan te bieden aan het Koningin Willemina Fonds voor de Kankerbestrijding. Oké, okay, en u heeft kinderen en kleinkinderen zover gekregen. om te gaan fietsen. onder 10 van 8. Wat, wat is uw, uw rol daarin eigenlijk? Nou, eh, animator. Aha. Ja. Uh, ik heb bij mijn, mijn vrouw misschien niet veel gezag, maar in ieder geval wel bij mijn kinderen en nog meer bij mijn kleinkinderen. En dan zullen er twee uh, zonen van, uh, van de jonge weduwe, want Rob, om wie het gaat, hun vader, is op 48-jarige leeftijd bezweken aan longkanker. Twee zoons van hem dus, met uh, Carolien, de moeder... En ook onze zoon Frans met twee dochtertjes. En dat jongste meisje is misschien de jongste deelnemer vandaag van het hele gebeuren. En, en als hij straks langskomt, misschien nog een keer meneer Van Acht, wat roept u dan? <laughs> dat, ik denk dat ik dan te ontroerd zou zijn, nu al, om iets te kunnen roepen. Ja. We horen het, dat, dat, doet u, dat doet u veel, dat zij die berg op gaat. Ja, ontzettend veel. Ik, ik heb het nu al te pakken. We horen het. Meneer Van Acht, uh, sterkte daar langs de kant. En toch ook een, hele, mo een hele mooie dag vandaag. Een hoop bedankt hoor. Alle goeds. Dank u wel. Dries Van Acht op de helling van de Alp Duess bij het evenement Alp Duess. Het is acht minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Hoe is het met Maino Remmers in Rotterdam? S'avonds is het nog steeds geen lolletje in het openbaar vervoer. Ook al wordt het veiliger. Hoe is het overdag, Meino? Ja, overdag en zeker s ochtends is het allemaal wel dik in orde, hoor. Maar dat komt ook omdat als het uit de hand loopt... dan is het vaak feller, vertelt het personeel. Van alle reizigers was 7% in 2011 slachtoffer van één of meerdere incidenten. En vaak gaat het dan om mensen die andere reizigers lastigvallen. Zo, daar hebben we het maar eens even over met meneer Peters. U bent de directeur van de RIT. Ik vraag me even af. Ik sta, we staan hier in Wilhelmina, station Wilhelminaplein. Op hoeveel camera's staan we nu? Op dit moment, nou hier hangen er zeker een stuk of tien, uh, denk ik, in Almeer. Als ik zo even houd tel, veel. Ja, meneer Penders, vindt u dat prettig, zoveel camera's op uw werkplek? Uh, ja, prettig. Het is, uh, het is voor de veiligheid is het goed. Ja? Het gaat erom, uh, ja, als er wat gebeurt, dan uh, kennen ze op camera toezicht van de CVL. Kunnen ze alles zien wat er gebeurt. Ja, hebt u wel eens wat gehad? Uh, heel weinig, laat ik eerlijk zeggen, heel weinig. Ik heb één keer wat meegemaakt op Saplein dan. Net wat ik zei, dat ik uh, bij mijn keel werd gegrepen... <lacht> Mijn collega's hebben hem gelukkig van me afgetrokken, maar gelukkig goed afgelopen. Dat hoorde ik wel van het personeel, meneer Peters. Het is inderdaad afgenomen, maar als er een incident is, zijn ze wel ernstiger. Ja, dan heb je precies de kern te pakken. Uh, het is echt heel erg afgenomen, 20, 30 procent incidenten minder, dat is geweldig. Maar de harde kern, die blijft over. En, en wat wij geweld noemen, kreeg je eerst een duw of een schop dan word je nu af en toe gewoon in elkaar geslagen. Deze week is er gewoon nog een conducteur... die aan twee jongens van een jaar of 16 vroeg... mag ik even je kaartje zien? Dat was al reden om in elkaar te slaan. En, en we hebben mensen die, die met een gebroken kaak zitten. We hebben mensen met gekneusde ribben. En dat soort niveau zitten we nu En Dat is die harde kern. Ja, wat kan je daar nog aan doen? Je kunt nog meer camera's neer gaan hangen. Uh, en nog meer poortjes, want... Dat wordt wel gezegd ook door het bureau wat het heeft onderzocht. Die poortjes, dat heeft heel veel zwartrijders tegengehouden. Die zorgen vooral voor veel overlast. Ja. Maar ja, wat kun je dan nou nog doen? Nou, je blijft altijd doorgaan. Ik bedoel, we zijn heel blij dat het zo weinig is geworden als het nu is. Uh, we gaan dit jaar bijvoorbeeld de bevoegdheden van onze mensen zijn uitgebreid. Uh, die kunnen nu niet alleen naar de OV-dingen kijken... maar die hebben een breder domein, zoals dat mooi heet, dus ook eromheen. Uh, ja, nog dat betekent dat dan dat ze ook echt eerder bekeuringen uit kunnen schuiven? Ja, kunt... Maar dat kan ook weer tot agressie leiden. Ja, maar ja, kijk, dat is altijd het, ons grootste dilemma. We hebben nu in de metro sinds een paar maanden hebben we een nieuwe, nieuwe functie, OV-surveillanten. Dat zijn mensen die gaan in de metro's meereizen. Die lopen gewoon rond, die geven mensen antwoord. Kijken ze, joh, haal jij ze vier voeten van de bank af. En dat werkt. Mensen zijn daar gewoon heel tevreden mee. Weer een soort servicemedewerker die ook kan optreden... maar ook wel even kan vertellen bij welke halte hij het beste uit kan stappen. Ja. Ons motto is altijd, we zijn er om u service te geven. En dat is wat we doen. En op het moment dat u daar niet naar gedraagt... dan draaien we het in één keer om, dan is het handhaven klaar. Dat betekent wel dat je die mensen erop moet trainen. Ja, dat is een hele klus. Uh, hoeveel camera's hebt u? Wij hebben in de stations 1500 camera's die echt live worden uitgekeken. Ja. En dan nog eens op al die trams en al die bussen. Dus dat zijn er 6000, maar die worden niet uitgelezen. Die worden alleen maar die worden opgeslagen, die beelden. Als het nodig is kijken we achteraf wat daar gebeurd is. Ja. Ja. Maar dat zijn 6000 camera's. Wij geven per jaar 32 miljoen euro uit aan handhaving. 32 miljoen euro. Ja. Maar ja, dan heb je er dan ook wat voor, mag je zeggen... dat het er namelijk wel wat veiliger is geworden. Goede rapportcijfers. En dan zijn er altijd nog mannen als co-spenders... die met een goede stevige leesbril op achter het glazen loketje zitten... en het hele station goed in de gaten houden. Vijf en half tien. We gaan nog even naar Spanje in dit Radio 1-journaal... want daar is een onderzoek begonnen naar mogelijke valsheid... in geschriften binnen Bankia. Ja, Bankia is de vierde bank van Spanje, keert nu in financieel zwaar weer... wordt druk overlegd of er steun vanuit Europa moet worden aangevraagd... en op welke manier dat dan moet. En nu krijgen ze dit er ook nog overheen, Rob Zoutberg, in Madrid... want er is dus misschien meer mis bij Bankia. Ja, nou voorpagina bericht vanmorgen in de krant. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de beursgang van Bankia in 2011. Even in herinnering, de, die bankengroep ontstond toen uit zeven banken. En de eerste berichten die waren verschrikkelijk positief. Er was wel 309 miljoen euro winst gemaakt. Maar dat nieuws was nog niet koud of het volgende bericht bestond. Er was 23,5 miljard euro verlies. Nou, dat was nogal wat. Uh, particulieren hebben daarna aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Ze vertrouwen de zaak niet. Uh, en het Openbaar Ministerie blijkt dat het daarmee eens. Wat zijn ze aan het onderzoeken op dit moment? Het is nogal wat. Oplichting, onrechtmatige toe-eigening van kapitaal, boekhoudfraude... Het OM uh, sprak gisteren hier met een Spaans persbureau. Uh, de woordvoerder zei, we hebben nog niet bewezen, maar we nemen de zaak wel heel serieus. Het, het is vrij ernstig. Nou, en, en dat onderzoek ja, dat is natuurlijk voor de lange termijn. Ondertussen, uh, misschien wel door deze uh, malversaties, staat de bankensector in Spanje zwaar onder druk. Wat is het plan? Hebben ze een idee? Ja, nou, ik ga hier werkelijk het, eh, dag in dag uit van het ene nieuwtje naar het andere over wat ze nu van plan zijn, wat nou de koers is die gevaren moet worden, wat wil Duitsland? Wat wil Spanje daarin? Wat wil Frankrijk daarin? En het laatste is hier, en dat is een bericht hier vanmorgen op de voorpagina van El Pais... dat Berlijn nu toch bereid lijkt om banken, de banken van Spanje min of meer direct te gaan steunen. Dat betekent dat Europees geld zou gaan naar het Spaanse overheidsfonds... dat is opgericht om de banken hier te herstructureren. Dat idee is heel duidelijk, de banken worden geholpen... Via een fonds dat uh, verantwoordelijk is, van de, onder verantwoording is uh, van de Spaanse overheid. Maar die overheid zelf geen gezichtsverlies leidt. En dat is heel belangrijk is geweest voor Spanje. Ze willen gewoon niet dat stempel krijgen van Griekenland, van Ierland, van Portugal... Ja. Het lijkt erop dat we nu deze richting opgaan. Maar nogmaals, het is een stroom van hoe gaan we het oplossen, hoe gaan we het wel doen, hoe gaan we het niet doen. En dit lijkt nu dan weer de laatste oplossing. Ja, en dat lijkt goed nieuws voor Rajoy, hè, de premier, want zo houdt hij dan ook de trojka. Euh, EU, IMF, Europese Centrale Bank, buiten de deur en, en hoeft hij geen stukje soevereiniteit in te leveren. Ja, nee, het, het heeft alles met het stigma te maken. Daar is hij als de dood voor geweest. Het stempel dat Spanje niet zo staat in zijn om, om, om de zaken op orde te krijgen... van ze gezegd hebben, het is een bankenprobleem. Het is geen uh, probleem wat wij als overheid hebben. Want we zijn serieus aan het bezuinigen. We zijn serieus aan het korten. Dus ja, het lijkt, dit, dit lijkt een oplossing die misschien wel gaat werken. Goed, Rob. Um, we zijn het eerder al eventjes aan het begin van de uitzending. Premier Ragooi krijgt vandaag bezoek van premier Rutte. Ja. Nou, dat kan niet anders dan over de euro gaan. Ja, nee, het zal hierover gaan. Hè. Het, zal, de, het onderwerp van die banken zal hoog op de agenda staan. En Rutte, denk ik, die zal uh, mee eens zijn met, met, met, met plannen... zoals die dan via El Pais-bericht uh, er nu ligt. Ook Rutte wil die mogelijkheid natuurlijk houden. Een overheid die aansprakelijk is voor Europees geld... dat er naartoe gaat, hè, de lijn van Merkel. Nou, daar zal hij het uh, met Ragooi over hebben. Ik zal hem er ook naar vragen vanmiddag... of hij denkt dat dit dan een oplossing is... Maar ik verwacht dat als dit, als dit dus de lijn is die wordt ingezet... dat ik twee uh, tevreden heren zal gaan treffen. Mm, nou, Rob, laat van je horen op Radio 1. Dank je wel. Later vandaag dus meer over dat bezoek van premier Rutte... aan de Spaanse premier Rajoy in Madrid. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Vanaf morgen trouwens het Radio 1-journaal tot tien uur... gedurende de hele sportzomer. Ik laat het dan over. Ja, Alara. en <laughs> Jouw bekwame handen red je dat makkelijk. Komt helemaal goed. Gelukkig vandaag nog. Sven, ook allemaal aangeschoven. Sven, zo is het. Goedemorgen, wat ga je zorgen? doen? Nou, steeds meer mensen uh, kunnen de premie van een zorgverzekering niet meer betalen. Welke maatregelen nemen zorgverzekeraars om dat op te lossen? Dat ga ik vragen aan de financiële topman van Mensis. Verder had uh, Mark Rutte, de demissionaire premier, een leuk verjaardagsgedeelte voor de VNG bij het 100 jaar bestaan. Namelijk, jullie moeten meer gaan bezuinigen. Annemarie Jortsma, de voorzitter van die uh, club, die vertelt hoe de gemeente dat gaan doen. En onze jongens van Oranje waren zeer onder de indruk van het bezoek aan Auschwitz. Maar in Duitsland is er ophef ontstaan... omdat er maar drie voetballers van die Mannschaft de moeite hebben genomen... Ja. om naar dat voormalige concentratiekamp te gaan. Je weet er alles van, Marcel. Ja, en er waren nog twee uh, van oorsprong Polen bij ook. Dus ook dat nog, was, ja. Ja, het was uh, heel mager. Dat nou, mag je zeggen. Dus over die ophef gaan we praten zo meteen bij de KR ook Fijne vakantie, Marcel. En nu het nieuws van Torrad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Air France-KLM heeft in mei minder passagiers vervoerd. Ook het aandeel in vrachtvervoer daalde scherp. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij leidt onder de zwakke economie in Europa en de Verenigde Staten. Het vrachtvervoer nam in mei af met 8,8 procent. Dat betekent minder volle vliegtuigen, terwijl de kosten doorlopen. Opnieuw heeft in Syrië massaslachting plaatsgevonden, zegt de oppositie. In de Syrische provincie Hama zouden in twee dorpjes bijna 80 mensen zijn vermoord... Volgens de opstandelingen zijn onder de doden veel vrouwen en kinderen. De dorpen in de buurt van de stad Hama zouden door het leger zijn beschoten... en vervolgens zijn aangevallen door pro-regeringsmilities. Ziekenhuizen zijn vorig jaar rijker geworden. Volgens accountantsbureau Deloitte steeg het vermogen met 400 miljoen euro. Dat Terwijl de overheid de ziekenhuizen tegelijkertijd kortte met eveneens bijna 400 miljoen euro. Het komt per saldo neer op een stijging van het vermogen van ziekenhuizen met 7 procent. Dat is het gevolg van efficiënter werken en een hogere arbeidsproductiviteit, zegt Deloitte. En dan is zojuist het CBS met de inflatiecijfers van de maand mei gekomen. Economieredacteur André Meijnerma. André, we gaan er maar vanuit dat het leven duurder is geworden. Maar hoeveel? Een stuk minder dan in de maanden daarvoor. Want we zijn uitgekomen op 2,1% stijging van de prijzen in de maand mei. Vergeleken met mei vorig jaar. En dat is de laagste inflatie in ruim één jaar. Goedkoper werden vooral benzine. En dat scheelt een slok op een borrel. Want het ging bijvoorbeeld van 1,81 in de maand april naar 1,75 gemiddeld qua eh, euro aan de pomp. En dat de druk begon, dat de inflatiecijfer ook kleding werd goedkoper. Kosten van levensonderhoud zijn dus minder hard gestegen dan de voorbije maanden. Want we zaten de voorbije maanden vooral boven de 2,5% en nu dus op 2,1%. Het leven wordt dus niet goedkoper, voor alle duidelijkheid, maar iets minder snel duur. En dat is prettig natuurlijk nu de koopkracht door de bezuinigingen een knal krijgt en gaat krijgen. Minder prettig is natuurlijk wel dat de lagere inflatie mede veroorzaakt wordt door de recessie en het ingezakte consumentenvertrouwen. Waardoor wij ook minder gaan uitgeven en minder vraag, zegt de markt, zet ook een rem op prijzen. André Meijerma was dat. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Er zijn nog steeds een aantal vertragingen. Dat komt door aanrijdingen. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en het knooppunt Diemen 11 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Haven en het knooppunt Muidenberg 7 kilometer. De ring A10 Watergraasmeer richting Koenplein. Tussen de rij en Geuzeveld 6... A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Afritbeek en 7 naar 6 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het knooppunt Ketelplein en Spaanse polder 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en het verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via de Benelux tunnel en de zuidkant van Rotterdam. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Steeds meer mensen kunnen hun zorgpremie niet meer betalen. Gemeenten hangen, nog meer bezuinigingen boven het hoofd. Ophef over het Auschwitz-bezoek Auschwitz van die mannschaft. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is vier over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Hilversum. Kroegen, plannen en straten kleuren in de aanloop van het EK Oranje... De brandweer, de verschillende korpsen, kijken met een scheef oog toe. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio... en reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Zorgverzekeraars zien steeds meer klanten in de financiële problemen komen... het eigen risico, maar ook de maandelijkse premie... zijn voor veel mensen niet meer op te brengen. Betalingsregeling treffen is dan de enige oplossing. Ruben Wenselaar, goedemorgen. U bent financieel bestuurder bij Mensis. Hoe vaak moet u overgaan tot een betalingsregeling? Wij sluiten ongeveer 200 betalingsregelingen per dag. Dus de afgelopen jaar, 2011, hebben we 50.000 betalingsregelingen getroffen. 200 keer per dag? Ja, zeker. Ja, wij u heeft 2 miljoen dag... klanten. Hoeveel, ja. hoeveel van hen heeft betalingsproblemen? Ja, op dit moment is dat, nou hebben wij met 62.000 klanten betalingsregelingen getroffen. En wat wij zien is dat dat voor driekwart kwart uh, uh, betalingsregelingen zijn die gaan over het eigen risico het eigen risico is 220 euro dat loopt ook op hè. volgens het lenteakkoord wordt dat volgend jaar 350 euro ja. Dat is vaak een rekening die toch onverwacht komt voor de verzekeraar... omdat ze bijvoorbeeld naar het ziekenhuis zijn geweest... en een paar maanden later van onze nota krijgen omdat het eigen risico wordt geïnd. Ja. En dan is een bedrag nu hè, van 220 euro heel veel. En we merken dat er enorm veel verzoeken zijn om juist daarom ook een betalingsregeling te treffen. Ja, gelden dit soort aantallen ook voor uw collega-verzekeraars, neemt u? Ik vermoed van wel. Hè, wat ik eh, daarvan verneem is dat dat iets is wat een trend is voor alle zorgverzekeraars. Ja. En dat betekent dat er dit jaar dus al vele tienduizenden klanten van zorgverzekeraars hun zorgkosten niet meer normaal kunnen betalen. Nee, en inderdaad, we roepen we ons hè, om een regeling te treffen, dat doen wij dan ook graag. Want het belang is uiteindelijk wel wat er betaald wordt. Hè. En daar waar we dat kunnen spreiden voor de verzekeraar, proberen we dat ook op een goede manier te doen. Omdat, nou ja, het belang is dat we met z'n allen wel die premie blijven betalen. Ja. Wat zijn de consequenties voor u? Nou, voor ons, nou, los van, van het feit dat dat natuurlijk heel veel werk uh, ook betekent... dat dat toch arbeidsintensief is om dat met elkaar af te spreken... Ja. Ik zie, heb je daar ook een financieel risico uh, in. Hè? Uiteindelijk uh, uh, zijn er ook een aantal klanten die, die niet betaalt... wat uiteindelijk niet kan betalen... Nou, en die kosten daarvan, die sleutelen weer over de premie van alle andere verzekerders. Hè? Dus uiteindelijk betalen we dat ook met elkaar. En ja. vandaar ook het belang om te zorgen dat we nou ja, zo soepel mogelijk... proberen iedereen wel uh, zover te krijgen dat ze betalen. Ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik, volgend jaar gaat de zorgpremie omhoog? Nou, de zorgpremie, uh, die, nou, hebt, volgend jaar gaat in ieder geval het eigen risico omhoog... als de plannen er nu zijn. Dat ja. heeft wel een gunstig effect op de premie. Als het eigen risico omhoog gaat, heeft dat een, een positief effect op de premie... die zou uh, daardoor iets kunnen dalen door dat effect... Maar die premie, dat is iets wat mensen maandelijks betalen. Dat zijn ze ja. we ook wel gewend, dat verwachten ze ook. Maar juist dat eigen risico, ja. dat komt vaak onverwacht. Hè? Ondanks ja. het feit dat, dat we dat natuurlijk allemaal wel vaak uitleggen. Komt dat toch onverwacht en dan is dat een hele hoge nota. Maar ik geloof nog niet dat ik een antwoord op de vraag heb gehoord. Namelijk of de premie volgend jaar omhoog gaat. Nou, dat weten we ook niet. Hè? Uh, we weten wel dat als het eigen risico verhoogd wordt, dat dat een positief effect heeft. Ja. Maar de premie is ook afhankelijk van een heleboel andere factoren. Met name ook van wat de zorgkosten dit jaar doen en de ontwikkeling daarvan, of die echt verder doorstijgen. Ja. Die effecten hebben we pas zichtbaar aan het einde van het jaar. Nou, hebt u samen met Egon een, een nieuwe spaarvorm geïntroduceerd. Dat heet exact. zorgsparen. Klopt. Wat is dat? Dat is een, een, een spaarrekening. Die spaarrekening kun je bij, bij Egon inderdaad afsluiten... En wat we daarmee beogen, is dat mensen inderdaad geld kunnen inleggen... om ja. later, hè, over, over echt een aantal jaren, ja. een extra potje te hebben... om zelf zorgkosten te kunnen betalen. Ja, maar als ze, als, als ze hun lopende rekening al niet kunnen betalen... hun zorgpremie niet kunnen betalen... en vervolgens ook uh, het eigen risico straks niet meer kunnen betalen... Dan, dan, kun je, dan heb je toch ook geen geld om te sparen, of wel? Nee, dat is zo. Hè, maar het geldt natuurlijk dat overgrote deel van de verzekerde kan de premie wel betalen... en betaalde ook dat eigen risico goed en sparen ook... En wat wij proberen is om mensen te verleiden en te zeggen... Nou, wellicht kun je ook echt specifiek sparen voor zorg verlaten... omdat we ook zien dat die kosten de komende jaren blijven oplopen... Ja. En het ook zo is dat er steeds meer rekening van, van verzekeren van burgers zelf zou komen. Ja. Nou komt vandaag de commissie Don in opdracht van minister Schippers van Volksgezondheid... met een rapport dat kritiek heeft op de goedkope polissen. Omdat die de solidariteit kunnen bedreigen. Het principe is immers, we betalen met z'n allen voor elkaar. En als verzekeraars ja. winst maken op studenten bijvoorbeeld... bestaat het gevaar dat ze weinig oog meer hebben voor mensen die veel zorg nodig hebben. Ja. Herkent u dat, dat gevaar? Het nou, is een terecht punt. Hè. Uh, wij doen dat niet. Als mensen wij, wij zien in de markt... krijgen wij natuurlijk ook af en toe signalen dat dat gebeurt. Ja. Het principe van de basisverzekering is... dat iedereen, of je jong of oud bent, of ziek of gezond... Uh, ieder jaar opnieuw kan, kan kiezen bij welke verzekering je de verzekering afsluit. En ja. dan krijg je ook voor dezelfde polis iedereen dezelfde premie. Ja. Dat is gewoon goed. Dat is echt het principe van de basisverzekering. Ja. Nou, wij, uh, vanuit mensen dus kan ik zeggen, wij uh, koesteren dat ook en wij borgen dat ook. Ja. Maar wij krijgen af en toe ook die signalen. Dus ik herken uh, datgene wat in, de, in het rapport staat van de commissie dom. Ja, het zou bijvoorbeeld ja. gaan om studenten met een hele goedkope verzekering... die overstappen het moment dat ze ziek worden. Ja. Naar een ja. uitgebreider nou, pakket, naar een duurdere verzekering. Althans, waar meer wordt vergoed. Ja, nou dat is voor ons niet mogelijk. Hè. Wij ja. doen dat niet, dat wil ik toch uh, nadrukkelijk uh, zeggen. Maar wij krijgen die beelden ook en wij vinden het heel goed dat dat wel aan de orde wordt gesteld... om die solidariteit en die basisverzekering inderdaad wel te bereiken. Henk Don, uh, dat is de voorzitter van die commissie, die concludeert... En... het zou niet langer mogelijk moeten zijn dat mensen met kleine verzorgverzekeringen... die dagelijks of maandelijks opzichtbaar zijn... tussentijds op overstappen naar een uitgebreidere zorgpolis als ze uh, plotseling meer zorg nodig hebben. Met andere ja. woorden, dit systeem verbieden. Eens of oneens? Ja. Eens. Dus wat u betreft moet dat gebeuren? Ja, wij doen dat ook niet. Ja. Nee, dus Mensens dubbele punt verbiedt die over kleine uh, overstapbare polis. Ja, één keer per jaar kun je overstappen en, en maak je ook een keuze. En dat is prima, ja. Ruben Menselaar, financieel bestuurder bij Menses. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Tot ziens. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u nu bijzonder interesseert. Ijsbeer Fix heeft een ruit uh, van het verblijf in Diergaarde Blijfdorp uh, zwaar beschadigd. Zijn verzorgers vermoeden dat de ijsbeer in de pubertijd zit en hen een puberstreek heeft geleverd. Ja, komen alle dieren in de pubertijd, is het uh, verzoek van onze kant. De vraag dus aan Jan van Hoofd, die is emeritus hoogleraar biologie en die heeft het antwoord. Nou, dat hangt er sterk vanaf over wat voor diersoort we het hebben. Bij een aantal diersoorten groeien jongen op, bij het moederdier. Soms speelt het vaderdier ook een rol. En dan gaan ze van de ene levensfase in de andere. En dat betekent dat ze het moederdier verlaten. Bijvoorbeeld beberen, die worden daarna solitair. Ja, daar is geen puberteit te ontdekken. Bij dieren die in sociale gemeenschappen leven, zoals bijvoorbeeld apen... zie je wel dat ze van kindje kleuter worden, jeugdigen... op een gegeven moment naar de volwassenheid toegroeien... en uiteindelijk vol volwassen zijn. Nou, bij die overgang van die levensfase... van kleuter, van kind naar volwassenen zie je... dat ze, en dat geldt dan met name voor mannetjes... dat die um, ja, zich op een gegeven moment laten gelden. Op een gegeven moment, vanuit die geldingsdrang ook... anderen op de proef stellen. Een beetje lager zou je kunnen zeggen, maar een beetje rik ook kunnen zijn, vaak ook heel erg speels, dus het hangt er een van vanaf welke soort je het hebt. Anders Jan van Hoofd, heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we weer buurten om de hoek hier in Hilversum, bij Thijs in de Bakkerstraat om precies te zijn en uh, in de aanloop van het EK kleuren de straten, de pleinen, de kroegen kleuren oranje. Het mogen gevoeglijk bekend zijn dat uh, ja, versiering brandgevaar met zich meebrengt. Uh, de horeca is er in de regel wel van op de hoogte, maar ook de brandweer gaat nu ook controleren. Ja, op de versieringen gewoon in de straten, de vlaggetjes die hierboven de straat hangen. Meneer Wollaars, u bent van de brandweer Gooi en Vechtstreek. Wat zien we hier nu? Ja, hier zien we dus duidelijk wat er in heel veel straten in Hilversum gebeurt. Er wordt versiering opgehangen. De huizen worden versierd, de vlaggen worden over de straten gehangen. Het is natuurlijk hartstikke gezellig. Maar dat brengt wel uh, wat gevaar met je mee in zoverre dat uh, als ze hoog genoeg hangen is het helemaal geen probleem. Uh, wij kijken er wel naar. Hij, ze moeten in principe op 4 meter 20 hoog hangen. En als het zo is dan doen wij er ook helemaal niks aan. Want het is alleen maar leuk om dat, uh, om dat te zien. Als ze lager hangen dan willen de mensen wel wat uh, verwitteren van ja uh, hij moet wat hoger hangen. Want stel voor dat er een uh, brandweerouders doorheen moet of de hoofdwerker van de brandweer die een stuk hoger is. Ja die vlaggetjes worden aan de regenpijpen vastgemaakt. Ja, je ziet ja, je ook onder... hier eigenlijk wel een spreekwoordelijk voorbeeld. Hè? Je ziet hier een, uh, een vrachtwagen die is bezig met laden en lossen met een kraan. Ja, die kan er eigenlijk niet doorheen, hè? Nee, je ziet uh, dat hij net iets te hoog is om er door te kunnen. En uh, ja, als je doorrijdt, dan worden de vlaggetjes van de muur getrokken. En uh, met alle schade van dien. de regenpijpen komen mee. En uh, ja, dat is eigenlijk waar we een beetje op letten. Ja. Hier is inmiddels een meneer naar buiten gekomen. Die vraagt zich af wat hier aan de hand is. Um, ja, u heeft het hier mooi voor elkaar, hè? Uh, de wuppies, de oranje wuppies nog uh, in de vensterbank. Die zijn van een paar jaar terug, geloof alles, ik, hè? Alles wordt bewaard en uh, gebruikt, hè? zolang het niet verkleurd is, hè? Ja. Wat is de lol ervan, hè? Oranje maken? Uh, vinden, vinden mijn kinderen leuk. Hoe gaat het hier in de buurt, nu, uh, nu het EK voor de deur staat? Nou, dat is altijd hetzelfde. Hè? Versieren, gezellig. Uh, de wedstrijden kijken uh, en dan uh, als er gescoord wordt, dan rent iedereen naar buiten. En, uh, ja, je kent het wel, hè? Zo in de binnen, maar misschien wordt er weer gescoord, hè? Nu zegt de brandweer nu, die zegt van ja, die vlaggetjes die hangen eigenlijk een beetje te laag. Maakt u zich daar zorgen om? Nou, hoor, we hebben zo hoog mogelijk opgehangen. Uh, die jongens durven er niet hoog op die landen, geloof ik. Ja, 4,20 meter 20, hè? Oh, dat was ik iets. Dus wat moet er nu gebeuren, meneer Wollaars? Moet die vlaggetjes weg hier? Nou, hier doen we niks aan. Ik, ze hangen denk ik op het hoogte die, die, wel, die wel verantwoord is. Uh, mocht het lager hangen, dan zou, zullen we wel wat van zeggen. Maar in dit geval, laat het lekker hangen. Het is gezellig. We zien dat deze vrachtwagen er net onderdoor kan. Dus het moet wel kunnen. Ja. U zegt, uh, wij gaan ook controleren in de horeca. Wat bent u daar zo onderhand al tegengekomen? Ah ja, de horeca is natuurlijk uiteraard versierd, uh, ook met vlaggetjes en met allerlei uh, oranje spulletjes. Uh, wij kijken in principe naar de brandveiligheid, want je kan natuurlijk slingers kopen die uh, brandvertragend zijn en slingers kopen die niet brandvertragend zijn. En wij uh, zeggen dus tegen de horeca, van, Joh, kijk wat je koopt, uh, wees verantwoord bezig en koop in ieder geval slingers die uh, uh, geïmpreneerd zijn, dus onbrandbaar zijn. Zaterdag dan uh, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Ja. Doet u mee met pools en dat soort zaken? Nee, nou, mijn zoontje wel. Ik nog vanochtend uh, die Albert pool? natuurlijk vind je leuk. En voor de rest heb ik niks gehoord. Wie is voor u favoriet? Ja, Nederland natuurlijk. Domme vraag. Sovinistisch, hè? <laughs> ja, veel plezier. Ja, dankjewel. Bijdrage was dat van Thijs Boedens. Hellende op de weg. Extra verkeersinformatie dus met Tamara Bruggemans. Tamara. Hallo Sven. Ja, er is, er is nogal vertraging door wat aanrijdingen. Net ook weer op de A13 een, een ongeluk. Kom ik zo op terug. In ieder geval op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en het knooppunt Diemen 12 kilometer door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. Omdat het verkeer omrijdt wordt het ook druk op, druk op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Haven en het knooppunt Muidenberg 7 kilometer. Dan de ring A10 Watergraafsmeer richting Koenplein. Tussen Oud-Zuid en Geuzeveld de 5 kilometer. En dan die A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Kleinpolderplein en de afrit Berkel en Rode Reis, 2 kilometer door een aanrijding. De rechter rijstrook is daar dicht. A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen het Ketelplein en Spaanse Polder, 2 kilometer door een aanrijding. Ook daar twee rijstroken dicht. Het verkeer richting Utrecht kan beter omrijden... via de Benelux-tunnel aan, aan de zuidkant van Rotterdam. En dan nog een file op de A28, Zwolle richting Amersfoort... tussen Nijkerk en Amersfoort, 7 kilometer. Dankjewel Tamara. Straks ophef over het Auschwitz-bezoek van die Mannschaft. Maar 3, 2, 1, go! Deze dag, 1954. Hij zou as zo well goed to zijn als Einstein Instead In plaats van as a hero, is land hem him. Zijn naam was Alan Turing. Ja, deze dag, 1954, overlijdt de Brit Alan Turing. De kraker van de Duitse enigma-code pleegt zelfmoord... nadat hij jarenlang is vervolgd wegens zijn homoseksualiteit. Benny Mols, schrijver van het boek Turing's Tango... blikt terug op het leven van de oorlogs- en computerheld Alan Turing. Turing is een van de belangrijkste mensen geweest... om die enigma-code te kraken. Throughout the Second World War... The German armed forces believed that their Enigma coding machine was unbreakable. But the British had deciphered its secrets, thus shortening the war by three years. And thanks to that codebrekende work of Turing, wisten the Britten tienduizenden berichten per maand van the Duitsers to ontcijferen. And daardoor wisten the Britten and Americanen where Duitse onderzeeboten lagen. Without the breaking of Enigma, the Battle of the Atlantic and the war. Might have been lost. Alan Turing is uh, de geestelijke vader van de computer en eigenlijk ook van de kunstmatige intelligentie. In 1936 verzon hij een hypothetische machine, die we later de Turing-machine hebben genoemd. En die Turing-machine is eigenlijk een apparaat waarmee je niet alleen berekeningen kunt doen, zoals vroeger al met een calculator kon, maar waarop je eigenlijk alle soorten digitale informatie kunt verwerken. Alan Turing. The visionary scientist who gave birth to the computer. Equally, you je say that the smartphone, of the tablet PC, of your laptop, of your personal computer, zijn actually all Turing machines. Turing is one of the great original thinkers of the 20th century. He had thoughts that nobody else was having. There's often a seed that everything came from. Alan Turing basically came up with everything that computers do today during his lifetime. Turing's achievements went unrecognized. Instead, he was disgraced for being a homosexual when homosexual acts were illegal. Turing mocht toen kiezen tussen ofwel een gevangenisstraf van een jaar ofwel een hormoontherapie van een jaar om zijn homoseksualiteit te onderdrukken. Hij heeft toen voor die hormoontherapie gekozen, maar hij werd er de depressief van. Hij begon borsten te krijgen. En twee jaar later, twee jaar na het begin van die hormoontherapie, heeft hij uh, zelfmoord gepleegd. Hij uh, doopte een appel in uh, cyanide en nam daar een paar uh, beten uit. Is in bed gaan liggen en is zo overleden. I wish they'd leave me alone. Het verhaal doet de ronde dat het Apple logo uh, gebaseerd is op de zelfmoord van Turing. Maar in de biografie die over Steve Jobs is verschenen. Daarin zegt Steve Jobs zelf dat hij had gewild dat hij aan dat verhaal had gedacht. Maar dat het niet zo is. Codebreaker. Soms... Uh, wordt het ook wel samengevat uh, in de termen from zero to hero. Dus het heeft lang geduurd voor mensen hebben erkend... hoe groot het belang van Turing is geweest. Maar uiteindelijk heeft hij het wel gekregen. Benny Wals over het overlijden van de kraker van de Duitse enigma code. De Brit Alan Turing, deze dag in 1954.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 Okay Rookswaarlaat met Mr. Maker. Het is 7 voor 10 uur, luistert naar de Cairo op Radio 1. Het Nederlands elftal was diep onder de indruk van het bezoek aan Auschwitz gisteren. Ook voor het Duitse voetbalteam stond zo'n bezoek gepland. Maar de animo was niet bijster groot. Slechts drie spelers van de mannschaft gingen naartoe. Rob Zavelberg, correspondent in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, hoe is daarop gereageerd? Ja, in eerste instantie vond het men het net wel een uh, goed idee. Uh, natuurlijk zo'n bezoek uh, van Duitsers in, uh, in Auschwitz. Maar toen men eigenlijk erachter kwam dat er maar drie spelers waren... en waarvan er twee met Lukas Podolski uit Kliwice en ook topscorer Miroslav Kloze uit Opolen. Ja, twee spelers waren van Poolse afkomst. Er blijft er nog maar één echte Duitse over. Philip Blaam uit Beieren. Ja, men krapte zich toch wat achter de oren. En vooral toen men hoorde dat op hetzelfde moment... superster Bastian Schweinsteiger met zijn vriendin op Capri cocktails slurpte. En ook Jerome Boateng werd gespot op een hotel waar hij met een playmate uh, verbleef, ja, toen waren we wel een beetje de gaar. Ja, en dan hebben we ook nog de woordkeuze keuze van de teammanager, Olivia Bierhoff. Die schoot ook in het verkeerde keelgat. Wat heeft hij nou precies gezegd? Ja, kijk, Bierhoff is eigenlijk een uh, zeer verstandige man. Uh... Uh, is eigenlijk uh, dus de manager en de PR-man uh, bij de Duitse ploeg. En die sprak erover van ja, men zou dan met de rest van het uh, Duitse team bij een kamingesprek ook uh, over uh, Auschwitz uh, praten. Ja, dat is natuurlijk een enorme misser. Want een kamin dat betekent een schoorsteen, uh, vanwege de schoorstenen van kamp Auschwitz 1. Ja, dat is natuurlijk een enorme verspreking. Dat nou, kan ik niet meer goed maken. Nee, dat, uh, maar ja, waarom is er zo weinig animo onder die spelers? Je zou toch zeggen, zeker als je in dat land opgroeit... dan zou het uh, voor je eigen cultuur historische kennis wel uh, goed zijn... om dat Auschwitz een keer te bezoeken, zou je zeggen? Ja, eigenlijk moet je eerlijk zeggen dat op, op scholen en zo... word je met de Tweede Wereldoorlog uh, doodgegooid, om het zo te zeggen. Ik bedoel, veel uh, kinderen in uh, Duitsland... die, die uh, worden te pas en te onpas aan, uh, aan het verleden herinnerd. En, uh, ik denk dat vooral ook de Playstation-generatie... Ja, liever gewoon op een hotelkamer zit en andere dingen doet... En... Ja, uh, dat is dan jammer. Dan moet je niet een Duitse elftal gaan spelen. Dan heb je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, toch? Ja, dat klopt. Maar de Bierhoofd vond bijvoorbeeld... dat het toch uh, van belang was dat, uh, dat het vrijwillig zou zijn... en dat er geen plicht moest zijn om dat te bezoeken. Ja, en, en dus een kaminggesprek bij de schoorsteen. Goed, ja. Nou, uh, uh, lekker handig allemaal. Uh, uh, hoe zit het overigens met het uh, anti-Duitse gevoel uh, uh, in Nederland? Overigens, dat valt er wel mee. Uh, ik bedoel het eigenlijk andersom. Het, de gevoelens van Duitsland jegens Nederland... Ja, uh, die zijn eigenlijk een stuk beter geworden. Het uh, is natuurlijk een beetje plaagstootjes onder vrienden. Uh, Bild bijvoorbeeld, uh, die uh, had al zoiets van... Uh, ...haapte er nog alle lusser in kezen en maakte te passend om te uh, ...van dat soort uh, grapjes over uh, Nederlanders en hun uh, aanhangers op de snelwegen'. Maar uh, ik zat laatst bijvoorbeeld in de Duitse trein onderweg naar Nederland... ...en uh, zelfs een Duitse conducteur die kwam er met een mop aan, onder andere... Uh, het feit dat er twee mannen in een gevangenis zitten. En uh, ja, uh, zei die man dan tegen mij van... Uh, uh, wat, uh, wat is het uh, goede nieuws en het slechte nieuws... wat die cipier aan die gevangenen kwam brengen. Nou, het uh, slechte nieuws wilden ze eerst horen. Jullie worden doodgeschoten. Dus die gevangenen, uh, ja, erg onder de indruk. En toen kwam eigenlijk uh, uh, het goede nieuws nog uh, om de kant. En dat zou volgens de conducteur zijn... nou, jullie worden doodgeschoten, maar de schutter heet Arjen Robben. Nou ja... Ook met dat, andere woorden, die mist nog wel eens. Ja, nou ja, dat is dus de hoop van, de, uh, van veel Duitsers... dat het uh, uh, ook bij het Europese kampioenschap uh, zal gebeuren. En niet alleen in de Champions League of uh, bijvoorbeeld uh, in de Duitse Bundesliga. Goed, Rob Savelberg vanuit Berlijn, ik dank je zeer. Straks, dames en heren, gemeenten moeten nog meer gaan bezuinigen... en de voorzitter van de VNG, dat is Annemarie Joortsma... gaat ons zo meteen vertellen hoe. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van 10 uur, gelezen door Doral Megens. Tot zo. KRO, goedemorgen Nederland. Kies KRO. 3, 2, 1, hoor, Het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee. Ja, ja. Hij wint! Hij wint! Morgen de aftrap van de Radio 1 Sportzomer. Met grote winnaars in de studio. Hans van Breukelen, Peter Blanchier, Elting en Haarhuis, Wens Blom, Jan Jansen, Floris Jan Bovenlander, Jeroen Dubbeldam, Stefan van den Berg, Maarten van der Weijden en vele anderen. Dag 1 van de Radio 1 Sportszone. Hallo gewoon, hij De dag van de winnaars. Morgen vanaf 10 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.